Marian Hageman met het NOS journaal. KRMI heeft het weeralarm afgezwakt. De zwaarste code rood geldt alleen nog voor Noord-Holland. In Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland en Friesland geldt momenteel code oranje, de op één na zwaarste waarschuwing van het weeralarm. Voor de provincie Zeeland was het weeralarm al eerder afgezwakt naar code geel. De zware zomerstorm die over Nederland raast leidt tot veel problemen. Rijkswaterstaat zegt dat de situatie nu zo gevaarlijk is dat automobilisten het advies krijgen om niet de weg op te gaan. Op veel wegen liggen afgewaaide takken en omgewaaide bomen door de zware windstoten. In Wolfheze bij Arnhem is door de zware zomerstorm een dode gevallen. Een automobilist uit strijden stond met zijn auto op een parkeerplaats bij Hotel Bilderberg toen een boom omviel en op zijn auto terecht kwam. In Amsterdam zijn twee inzitteren van een auto gewond geraakt toen er ook een boom op hun wagen terecht kwam. De bestuurder moest door de brandweer worden bevrijd. In Apeldoorn raakte een man zwaar gewond. Een boom kwam op zijn oldtimer terecht terwijl hij ermee rondreed. In Rotterdam werd iemand getroffen door een balk die van een marktkraam werd afgeblazen. De trein- en luchtverkeer ondervindt net als het verkeer op de weg veel hinder van de zware storm. De NS meldt dat er geen treinen rijden van en naar de Amsterdam Centraal en vallen naar de Den Haag-Holland spoor. Bij het Haagse spoor dreigt een bouwkraan om te vallen. Op verschillende plaatsen in het land is het spoor gestremd door omgewaaide bomen of afgewaaide takken. Ook Schiphol wordt geconfronteerd met overlast door het noodweer. Vluchten zijn uitgevallen, vertraagd of uitgeweken naar een andere luchthaven. Op het vliegveld zijn minder banen beschikbaar door de regen en wind. En dan het weer. Langs de kust waait het hard tot stormachtig. Windkracht 7 tot 9. Verder zijn er zware tot zeer zware windstoten mogelijk. Als het regent, daalt de temperatuur tot een graad of 14. Vanavond vanuit het westen opklaringen. De wind neemt dan af. Morgen eerst zon tegenavond vanuit het zuiden regen. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad moet het verkeer langs de kust nog steeds rekening houden met zware windstoten. Vooral de kust van Noord-Holland is nog steeds getroffen. Er zijn een aantal wegen dicht geweest vanwege de wind en vanwege de omgewaaide bomen. De A4 is weer open, Amsterdam-Den Haag. De A44 is nog dicht richting Den Haag. De A12 is ook dicht van Utrecht naar Den Haag bij Gouda. Maar op de rijbaan naar Utrecht, dat lukt inmiddels weer. Tot zover de verkeersuur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 Hey, hallo. Goedemiddag. Mijn naam is Rit Heijen. Als je net pas erin schakelt. Dit is CFM Entertainment for you. Dit was Adventures of Stevie V. En Dirty Cash. We gaan verder met Captain Jack. En hij hebben het over. Hey yo, Captain Jack. Daar komt ie. Hey yo, Captain Jack. Hey yo, Captain Jack. Bring me back to the railroad track. Bring me back to the railroad track.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 Niet meer zo alleen. Boom, boom, bij Lando, dans met mij de tango. Boom, boom, bij Lando, dans met mij van Het is net alsof je speelt met mijn benen. Ik loop te zweven als jij naar me laat. Boom, boom, bij Is mij niet bekend De hele dag door is het feest wat je ziet Ik ben het niet anders gewend Ja, die hart tocht jouw lichaam de de bewijt Iemand die mij tegenhaalt. Door te dansen kwam jij in mijn leven voorbij Ja, jij, met je hartje van ga Bailando, dans met mij de tango, boom boom bailando, dans met mij vanaf. Het is net of je speelt met mijn benen, ik loop te zweven als jij naar me lacht. Boom bum, bailando, dans met mij de tango, boom boom bailando, jij mij in je macht. Signorita, voor jou zet ik alles opzij, ik heb zo lang op jou. Dat was hij dan, Jan Smit hier bij ZFM. Goedemiddag en wij gaan verder met Zak Noel en loka people. All fuck.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 FIFA Fie la, Fie la fiesta, FIFA la noche, FIFA los DJ DJ the fuck FIFA la fiesta, FIFA la noche, FIFA los DJ DJ the fuck FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta,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 Zomerse klanken. Ja, al ziet het er buiten iets anders uit... ...dan uh, dat het in werkelijkheid doet voorkomen natuurlijk. Ja, het is hier een beetje ja, nog wel onguur. Uh, het waait toch heel erg hard. Ja, en uh, ja, je ziet links en rechts hier wat, uh, wat losse takken hangen. vrij grote takken. Dus uh, kijk uit voor als je naar buiten gaat. En zeker hier in Zandvoort. En uh, ja, elders hier aan de kust uh, ja, zal, het, uh, zal het eigenlijk een beetje hetzelfde uitzien... Maar desalniettemin, de muziek is er voor u En dat gaan we doen met Elvis Presley en Body Blue. Yeah. Well, it's hard to be my baby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 maar blijft dit? Elvis Presley en Moody Blue Ja, lekker een beetje Ja, stevige muziek uit de jaren 60, 70 Ja, dat is uh, Ja, dat, daar hou ik wel van We gaan verder met Kelvin Harris In uh, Summer When I met you in the summer beat sound We fell in love As the leaves Turn brown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 Dan Calvin Harris en Summer Hier bij ZFM, goedemiddag uh, Het is 29 minuten Over de klokken van 6 uur Dus uh, nog een klein Half uurtje te gaan Entertainment for you met uh, Fred Heij En ja, we gaan een, een oude draaien Van Gerard Joling En het is nog niet voorbij En zo is het We houden nog even vol The Lord. weer bezig met een, uh, ja, een nieuwe videoclip. Ja, een parodie van, uh, van Robert Long. En iedereen doet het. Dus uh, binnenkort uh, ja, ook weer te zien op YouTube natuurlijk. Daar kunt u dus een nieuwe clip uh, zien van Gerard Joling. En uh, dit was Het Is Nog Niet uh, Voorbij. We gaan verder met Chris de Burg en Living on an Island. Uh, verslikte mij even een beetje. to see from the island, living on the island, and down in the harbor it's a show, watching all the people as they come and go on the island, living on the island. I'm Dat was een lekker nummertje van Chris de Burg en Living on the Island. En uh, we gaan verder met... Uh, ja, waar gaan we mee verder? Haha, <laughs> <laughs> dat is een goeie. Ja, dat doen we gewoon met uh, German Jackson en Pia Zedora. En when the rain begins to fall. Zee, zee, zee. ...voor zomerse klanken hier op uh, die 25e... Uh, ...ja, we zitten ook alweer in juli, geloof ik, hè? Ja, 25e juli, en dat allemaal 2016, 15. Ik, ik, ik maak er helemaal, ik krijg ik helemaal ondersteboven van mezelf... ...want ik maak er een puinhoop van, net zoals deze muziek, ja. En we gaan gewoon verder lekker met Matthias Rijm en verdomd, ik liep die...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 Nicht in deiner heilen Welt, doch die und du es, was mir jetzt so wild, ich glaub das einfach nicht. Gegenüber steht ein Telefon, es lacht mich ständig an verloren. Uh, Dat was uh, Matthias Reim. Een liep die Dat allemaal hier bij CFM. Goedemiddag. Ja, haast weer aan het einde van de tweede uur van Entertainer for You. En hiernaast, uh, ja, of hierna komt, uh, ja, uh, Maurice Mulder. Met uh, de Euro Breakdown natuurlijk. We gaan een plaatje draaien. Het is, uh, het is haast, haast kwart voor zeven. En dat plaatje wat we gaan draaien, ja, dat doen we gewoon voor iedereen die uh, nu hard aan het werk is om uh, de puinhoop buiten op te ruimen. André Hazes en bloed, zweet en tranen. Ik heb het goed gedaan, maar ook zo fout gedaan.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 Gustavo Lima. Dat was hem. En de Ballada. Ja, het zit er alweer haast op. Het tweede uur van uh, Entertainment for You hier bij ZFM Zandvoort. Ja, als u wat informatie wil inwinnen, dan, uh, dan kunt u dat onder uh, www.zfmzandvoort.nl uh, En daar kunt u ook uh, ja, de app. Uh, ja, uh, hoe noem je dat? De, de, de, ja, de app installeren eigenlijk. Hè? Ja. Dus als je een telefoon hebt, en, uh, dan kan je dus. Uh, de, de barcode, ja zo heet dat ding. Dan kan je die barcode die kan je scannen namelijk. En dan uh, kan je dus de ZFM app uh, op je telefoon installeren. En daar uh, kan je dus ook al uh, informatie uh, hier in Zandvoort uh, vandaan halen. En uh, ja, soms ook een klein beetje eromheen. Dus ik zou hem zeker installeren, zeker de moeite waard. En uh, ja, bij deze wil ik u natuurlijk hartelijk danken voor uh, ja, het luisteren natuurlijk deze onstuimige dag. De muziek was net zo onstuimig. En uh, ja, ik ook. Ja. Dus het, uh, ja, het kwam allemaal een beetje... op elkaar in. Hè. Ja. ja, Het kwam allemaal overeen met elkaar. Maar desalniettemin... volgende week zijn we gewoon terug. En dan hopen we in ieder geval dat we iets beter weer hebben. En dan... Uh, ja. Dan wordt de muziek... Uh, waarschijnlijk ook uh, wat, wat meer zomers... Niet dat het nu ook niet zomers was natuurlijk. Ja, ik heb ervan genoten en ik, ik hoop u ook natuurlijk. En Ik zou zeker blijven luisteren naar de, naar CFM Zandvoort. Want hierna eh, krijgt u natuurlijk eh, de herhaling van de Eurobreakdown van Maurice Mulder. Dus ook zeker de moeite gewaard als u eh, het gemist hebt een donderdag... Ja, en wat gaan we doen? We gaan lekker nog een klein beetje muziek draaien. Tot de klokjes van 7 uur. En dat gaan we doen met. Ja, laten we dat doen met Taka Bro. En. Taka taka taka taka ta. Gente bailando y tú bla bla bla Que se weer que que basta ya weer weer weer llegó el weer weer weer weer weer weer weer weer weer weer weer weer weer weer weer weer weer weer weer Yo soy Candela, tú sabes que yo soy el rey de las nenas. Oye, muchacho, tú sabes que soy Candela, tú sabes que soy el rey de las nenas. El que pone la cosa buena, que ya todo el mundo sabe que es lo que antes de la Habana. Takata, que te gusta a ti, mami. Takata, takata. Takata, bro. bro, en takata. Nou, ik zou zeggen... Tot volgende week. En eh, als je nog naar buiten moet. Doe voorzichtig. Doei.